8 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. ANC neemt afscheid van Mandela. Jonge specialisten werken gratis. En de Veilinghuis haalt nazi-artikelen van website. Het stoffelijk overschot van Nelson Mandela is overgebracht... naar de luchtmachtbasis in Waterkloof. In een speciale ceremonie zullen leden van het ANC... afscheid nemen van de oud-president. Mandela wordt later vandaag met een militair vliegtuig overgebracht naar Kounou... waar hij morgen wordt begraven. De afgelopen dagen hebben zeker 100.000 mensen van Mandela afscheid genomen. Duizenden Zuid-Afrikanen hebben gisteren te vergeefs aan wachten. Het lukte de autoriteiten niet om alle wachtenden langs de baar te leiden. Jonge medisch specialisten werken steeds vaker onbetaald in ziekenhuizen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant. Ziekenhuizen zeggen dat werkloze specialisten zo hun kennis op peil kunnen houden. De orde van medische specialisten vindt het kwalijk als specialisten onbetaald werken, omdat er minderwaardige contracten worden aangeboden. Ook de beroepsvereniging De Jonge Specialist maakt zich zorgen. Niemand dwingt de werkloze specialisten, zegt de vereniging, maar ze hebben geen keus. Net als piloten moeten specialisten vlieguren maken. Bovendien kan deze constructie leiden tot verdringing van normale banen voor specialisten, zegt De Jonge Specialist. Een veilinghuis in Hilversum ziet af van de verkoop van nazispullen. Aanleiding is een discussie over de strafbaarheid... van de verkoop van nazi-gerelateerde artikelen, meldt de gooi Nederlander. Eerder deze week was er ophef over de website Marktplaats... waarop onder meer dolken en zwaarden met hakenkruizen worden aangeboden. De eigenaar van het Hilversumse Veilinghuis zegt... dat hij de nazi-parafenalia uit de verkoop heeft gehaald... omdat hij eerst wil uitzoeken of verkoop inderdaad strafbaar is luchtvaartmaatschappij American Airlines heeft een langlopende juridische strijd geschikt met een bedrijf dat zijn hoofdkantoor had op de bovenste verdiepingen van het World Trade Center in New York. Met de schikking zou een bedrag zijn gemoeid van bijna 500 miljoen dollar. Financieel dienstverlener for Gerald verloor op 11 september 2001 658 van zijn bijna 1000 werknemers toen gekaapte vliegtuigen van American Airlines zich in de Twin Towers boorden. Volgens het bedrijf had American Airlines te weinig gedaan om de kaping te voorkomen. De aanwezigheid van verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in doorlichtwonden... kan ertoe leiden dat de rest van het personeel in verpleeghuizen... daar te weinig aandacht voor heeft. Dat blijkt uit een promotieonderzoek van Esther Meester Berens. Ze volgde voor haar promotieonderzoek patiënten in 18 Nederlandse en Duitse verpleeghuizen. Meester Berens adviseert om het personeel in verpleeghuizen... regelmatig en goed te scholen in, over doorlichtwonden. De rol van de specialistische verpleegkundige moet veel duidelijker worden. Ze moeten een centrale rol spelen bij het scholen van collega's... die het eigenlijke werk moeten doen... en ook de interne kwaliteitscontroles moeten worden verbeterd. In de Koolhaven in Rotterdam heeft vannacht brand gewoed in een studentencomplex. De brand was snel onder controle. Een bewoner is naar het ziekenhuis gebracht... Waar hij waarschijnlijk omdat ze rook had ingeademd. De brand woedde op de begane grond van het gebouw met studentenwoningen. Bewoners werden tijdelijk in bussen opgevangen. De Nederlandse striptekenaar Tripex heeft de Willy van der Steenprijs gewonnen voor zijn stripbiografie over Rembrandt van Rijn. Hij kreeg de prijs gisteren uitgereikt tijdens de opening van het stripfestival Turnhout in België. Tripex is het pseudoniem van Raymond Coot. Hij maakt het album Rembrandt voor het Rijksmuseum. De Willy van der Steenprijs is een bekroning voor het beste Nederlandstalige stripboek van de afgelopen twee jaar. Er is een bedrag van 5000 euro aan verbonden en ook een tentoonstelling. Die zal te zien zijn tijdens de stripdagen Haarlem op 31 mei en 1 juni volgend jaar. Het weer, lichte regen en motregen, trekt naar het oosten minima een paar graden boven nul. In de loop vanochtend overal droog, later geregeld zon. Met een stevige zuidwest tot westenwind wordt het 5 tot 8 graden. Een goed pensioen is een onzeker pensioen. Dat klinkt misschien vreemd. Toch is het een van de opvallende stellingen in het boek Pensioendenkers en Doeners aan het Woord.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 Goedemorgen, de protesten in de Oekraïne gaan de vierde week in. Ik praat er zo over met de Europese rapporteur over Oekraïne... VVD-europarlementariër Hans van Balen. En excuses, excuses van het Amsterdam Medisch Centrum... aan de weduwe van huisarts Tromp uit Tuitjenhoorn. De AMC had hem niets over zijn handelen gevraagd... voordat het ziekenhuis naar de inspectie stapte. Mijn man heeft dat letterlijk als een dolksteek in zijn rug ervaren. De AMC heeft nu spijt van die manier waarop het ziekenhuis omging... met de kwestie rond huisarts Tromp. Hij hielp een patiënt zijn leven te beëindigen... maar de co-assistent vond dat het vreemd was gegaan en meldde de zaak. De inspectie werd direct ingeschakeld en Tromp pleegde uiteindelijk zelfmoord. Maasjan Heineman, lid van de raad van bestuur van het AMC, Goedemorgen. Goedemorgen. Tot nu toe stond de AMC achter het besluit om rechtstreeks naar de inspectie te gaan. Waarom nu toch deze spijtbetuiging? Nou, deze spijtbetuiging komt voort uit het feit dat wij nog eens heel goed gekeken hebben naar de argumenten die de AMC-betrokken huisartsen opvoerden om um, rechtstreeks naar de IGZ te gaan. En um, die argumenten vinden we, als we daar opnieuw heel goed naar kijken, eigenlijk toch niet stand houden. En kunt u één argument daarvan noemen? Ja, ik zal één argument noemen. Bijvoorbeeld, er werd gezegd dat de betrokken huisartsen in het AMC... grote zorg hadden over herhaling of een echt veiligheidsgevaar in die praktijk. Mm -hmm. En dat baseerde ze op uh, het feit dat de co-assistent had verteld... dat er nog spuiten of een grote spuit klaar lag. En het gevoel bestond een beetje, er zou wel een volgende patiënt kunnen zijn... die uh, niet volgens de regels uh, rond het levenseinde begeleid wordt... Uh, dat voerde zij op als een reden om met de IGZ snel uh, uh, in contact te treden en advies te vragen. Uh, nu, met de kennis van nu, denken we dat dat toch uh, niet een reëel risico was. Het Tegendeel eigenlijk, uh, ze hadden best dokter Tromp mogen bellen om te zeggen... we hebben grote zorgen over een uh, ervaring van een co in uw praktijk. En we hebben gehoord dat er... Uh, misschien wel risico's zijn voor andere patiënten. En wij denken dat als je dat gesprek met dokter Tromp was aangegaan... dat het risico alleen maar minder zou zijn en zeker niet groot zou zijn. Dit is één voorbeeld. Er zijn wel andere voorbeelden. Ja, wat werd er werd bijvoorbeeld ook toen gezegd... dat bijvoorbeeld bewijsmateriaal weggemaakt had kunnen worden. Dus dat er daarom moest worden ingegrepen zonder meneer Tromp in te lichten. Ja, daarvan zeggen wij nu dat wij vinden dat het niet aan uh, ons... dus uh, degene uh, zijn met wie er gezamenlijk wordt opgeleid... niet aan ons is om... Uh, uh aan waarheidsvinding of aan um, um, justitiële procedures in een praktijk te participeren. Dat is aan de inspectie en aan de toezichthouder. En het is vooral aan de toezichthouder om te zorgen dat um, eventueel uh, noodzakelijk bewijsmateriaal wordt verzameld. Maar wij hebben een andere rol. Wij hebben de rol met de opleider uit onze uh, opleidingsregio. En in die rol is het um, uh, voor de hand liggend om contact op te nemen. En Het laat onverlet dat je een situatie kunt uh, horen waarvan je zegt dat zou gemeld moeten worden, maar um, het is uiteindelijk de toezichthouder die um, uh, de waarheid moet vinden rond um, de uh, feiten in de praktijk en het is aan ons om um, uh, uh, wel het contact met die opleider te onderhouden. Dat is dan uh, helder in ieder geval. Nou zou je ook kunnen zeggen, uh, dat is dan misschien niet vooraf gebeurd... maar u had het daarna ook nog kunnen doen. Uh, nadat het in ieder geval gemeld was bij de inspectie... en ook uh, de arts ervan wist, had u hem kunnen benaderen om het toch uit te leggen? Ja, zeker. En, uh, maar daarvan uh, kunnen we in elk geval zeggen... dat we dat gaande rit ook overwogen hebben. Maar dokter Tromp is heel kort nadat uh, de IGZ bij hem op bezoek is geweest, is hij ziek geworden. En hij was dus eigenlijk niet bereikbaar, zullen we maar zeggen. In elk geval, naar ons gevoel, moet je iemand die wegens ziekte uitvalt niet gaan benaderen. Ik ben wel met u eens dat we in de afgelopen periode dat al hadden kunnen doen. We hebben echter willen wachten op het afronden van ons interne onderzoek. En de conclusie die nu staat, die is helder. En we vinden dat we dat ook moeten communiceren met de weduwe van dokter Tromp. En dat hebben we gisteren ook gedaan. En heeft ze daar al op gereageerd? Uh, nee, we hebben geprobeerd om gisteren met haar contact te leggen... maar via haar, uh, een, in haar omgeving werkend huisarts was duidelijk... dat ze ons nog niet persoonlijk wilde spreken. Uh, wat wel duidelijk was, is dat ze aangaf dat zij uh, vond... dat wij eerst in de openheid moesten komen met onze conclusie... om op een later moment dan met ons contact te hebben. En we hopen dat dat spoedig gelegd kan worden... Want we willen natuurlijk niet via de media of via de e-mail onze spijt betuigen. Dat kan op een veel betere manier, door, namelijk door er persoonlijk te spreken. Nu, uh, in dat onderzoek uh, wat u heeft gedaan uh, bij het AMC bij u zelf, um, is ook naar boven gekomen dat er intern veel mis is gegaan. Heeft u ja, daar een verklaring voor? Ja, dat, daarvan, daar heb ik denk ik wel een verklaring voor. Maar ik zal eerst zeggen wat er niet goed gegaan is. We hebben in het ziekenhuis de afspraak dat wanneer er een calamiteit is... Of een andere er een andere reden is om met de inspectie in contact te treden. Dat dat um, altijd loopt via het Directoraat de Patiëntenzorg en dat de Raad van Bestuur daar altijd van op de hoogte voor te zijn. Um, in die lijn is er heel veel ervaring hoe je met de IGZ moet communiceren. En um, het uh, huisartsinstituut. Um, heeft eigenlijk geen patiëntenzorgtaken in het ziekenhuis, was ook niet bekend met deze procedure en heeft die procedure niet gevolgd. En dat vinden we achteraf erg jammer, omdat we denken dat wanneer je die procedure wel volgt, je in de lijn een heleboel kennis en ervaring tegenkomt waarvan je gebruik kan maken. En dan zou er ook wat meer tegenkracht geweest zijn tegen de um, uh, directe uh, besluit om naar de IGZ te gaan. En dat was misschien huisarts Stroom wel gewaarschuwd? Ik denk dat als wij uh, de kans hadden gehad om samen met de huisartsen te kijken naar het verhaal van de koolassistent. en we gezamenlijk hadden kunnen uh, bespreken wat dat betekende voor de opleidingssituatie... maar eventueel ook in de patiëntenzorg van die praktijk... dan hadden wij, uh, uh, na ik nu aanneem, maar dat is wijsheid achteraf, hoor, moet ik zeggen... Mm -hmm. dan hadden wij uh, uh, twee sporen gevolgd. Dan waren wij en naar de huisarts gegaan en naar de IGZ gegaan. Dank u wel, Maasjan Heineman, lid van de Raad van Bestuur van het AMC. Geen dank. Nog altijd demonstreren pro-Europese actievoerders in Kiev... de hoofdstad van Oekraïne. President Yanukovych heeft als concessie een aantal demonstranten vrijgelaten. Maar voor de oppositie is dat niet genoeg. Zij eisen dat hij aftreedt. Hans van Balen, VVD-europarlementariër en rapporteur over Oekraïne... namens de liberale fractie van het Europees Parlement. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe volgt u de ontwikkeling eigenlijk in Oekraïne... buiten natuurlijk ja. televisie en radio en internet? Dat doe ik uh, ongeveer twee jaar via contacten met de oppositie. Er zijn een aantal liberale partijen in de Oekraïne... en democratische partijen waarmee zowel Verhofstadt... Uh, van de alde fractie, de liberale fractie in het Europese Parlement... als ik voorzitter, Liberaal internationale, veel mee spreek. We zullen ze ook naar Brussel en Straatsburg uitnodigen. Uh, we hebben natuurlijk via e-mail en via telefooncontact. Uh, en mijn gevoel is dat niet nu... Niet midden in de winter, maar ergens in het voorjaar uh, die associatie tussen de Oekraïne en Europa paar tot stand gaat komen. Wa -wa Waarom tot dan even... pas? Want dat is, nog een, dat is nog een half jaar demonstreren en, en eigenlijk uh, je inhouden. Ja, uh, ik denk niet dat er een half jaar gedemonstreerd hoeft te worden. Nu zie je dat Janukovic, hij praat al met oppositieleiders, waaronder uh, de voorzitter van Oudar, uh, die partij van uh, Vitalik Klitschko en anderen... Uh, een van de vicepremiers uh, van Oekraïne heeft al gezegd... ...wij willen eigenlijk gewoon uh, een associatie met Europa. Uh, dus ik zie beweging en uh, aftreden zal Janukovic niet. Maar ik zie wel een deal tot stand komen... ...dat uh, snel in het voorjaar zaken gedaan gaat worden met de Europese Unie. Waarom niet nu? Het is winter, het wordt kouder... ...en uh, een eventueel gas- en olieborgrot van Rusland zou... Oekraïne enorm raken. Dus, op, op korte ja, op, termijn is, dat zou het gewoon een te harde klap zijn voor Oekraïne. Op korte termijn zou het een te grote klap zijn voor Oekraïne als ze nu. dan worden ze te zwaar geraakt door Rusland, zegt hij. Nou ja, u. het betekent dat Rusland gewoon bereid gas en olie af te sluiten. En dat betekent dat in Oekraïne een grote noodtoestand ontstaat. Maar ook in andere delen van Europa bijvoorbeeld. dat is al eerder gebeurd in Oost-Europa, Bulgarije, Roemenië, et cetera, Polen. Uh, want het gas loopt via Oekraïne richting die uh, Oost-Europese landen, lid van de Europese Unie. En hebben ze dan met een half jaar tijd genoeg dadelijk, als het dus in, uh, in mei zover komt hè, uh, bijvoorbeeld... Uh, dan uh, komt opnieuw een winter eraan een half jaar later en zijn ze misschien nog steeds afhankelijk van gas van Rusland. Of kan ja, dat dan anders? geregeld? we hebben hier tijd gekocht. Uh, er speelt ook nog één zaak mee. Er zijn verkiezingen voor het Europese parlement in mei uh, 2014... En die overeenkomst moet ook goedgekeurd worden. En dat uh, moet door het Europees Parlement. En dat zal nu niet meer lukken. Dus sowieso is er tijd nodig. En dan zullen zeggen: ja, maar de Russen zullen dan uh, een winter later de zaken afsluiten. Uh, dat is de vraag. Uh, en de mogelijkheden van Oekraïne om andere. boeren, bestaan dan ook. Dus uh, wie tijd koopt, uh, zal uiteindelijk uh, mogelijk uh, tot die associatie kunnen komen. Dat zal niet nu, nu lukken. Maar er kan wel een politieke deal in Oekraïne ontstaan. En er kan een rol uh, misschien ook zijn weggelegd voor mevrouw Ashton... is deze week uh, ook al in Oekraïne geweest. Uh, wat vindt u van haar rol tot nu toe, de, de buitenlandgezant van de Europese Unie? Ja, er is altijd veel kritiek op mevrouw Ashton geweest. Zij is uh, 4,5 jaar geleden aangetreden en had niks, had geen diplomatieke dienst. Uh, dat heeft ze allemaal ontwikkeld. En ze is de laatste tijd, hè, ook richting Iran... Uh, is ze nadrukkelijk aanwezig, want Europa met zijn 500 miljoen inwoners... en consumenten is belangrijk, ook in de relatie tot Rusland. En uh, ze is in staat zaken los te trekken, ook in de Oekraïne... mensen aan de tafel te krijgen, dus ik ben daar positief over. Dank u wel, Hans van Balen, VVD-europarlementariër. Graag gedaan. Het NOS Radio 1-journaal. De voorstelling duurt vijf uur. En dit decor is een enorme bak water met vlotte... Toneelgroep De Appel in Den Haag heeft een nieuw marathonvoorstelling. Casanova heet die. Een stuk over de legendarische 18e-eeuwse vrouwenversierder uit Venetië. Een verleider, bedrieger, levensgenieter... die zich dankzij zijn charmes in de hoogste kringen wist te handhaven. Madame de Vee, ik ben verbijsterd door wat ik zie. Uw hmm. bibliotheek, uw kunst uw... Het is, uh, ja, het is een masterclass... Uh, versieren. Versieren. Het is de truc. Mooie pak. Goede praatjes. Goed uitzien. Een goed uitzien. Flotte babbel. Ja. Vrouwen behagen. Ze naar de mond praten. Ook. Of juist niet. Het hangt een beetje... Het is een beetje per. Inschatten. Je moet per vrouw moet je, dat, uh, moet je dat weer gaan bekijken. Wat was zijn talent? Zijn talent was met name dat hij kon voordoen dat hij heel veel talenten had. En dat zo kon verkopen dat mensen daarin trapten. Hij deed maar alsof. In veel gevallen wel, ja. Maar dat was uh, vaak afdoende, soms niet. Dan uh, moest hij snel weg of uh, zat hij weer een tijdje in het gevangen. En dan ging hij naar een volgende locatie. Auscheidanus junior speelt Casanova de hoofdrol. Zijn vader, Auscheidanus senior, is de regisseur. Zijn plezier lag erin. Hoe, hoeveel tijd kost het me om zo'n vrouw of zo'n situatie uh, te versieren en nou, te maken. Hoeveel? Nou, soms had hij maanden nodig om iemand uh, oh. in bed te krijgen. Een snelle openingszin. Uh, ik heb een paar hele snelle openingszinnen. Maar er zit ook ja, een gezin. Wat ik zelf de leukste openingszin wint, heeft hij wel eens een neushoorn gezingen. En dan ging ze mee naar bed. Nou, deze wel, <laughs> maar ja, ik zou zeggen... probeer het eens in de kroeg, misschien werkt het. Waar was hij goed in dat hij ook echt voor 150% op een vrouw viel, al had ze een bochel... dan was de ideale vrouw de vrouw met de bochel. Zo kan ik het ook. Ja, maar, nee, maar dat speelde hij niet. Hij uh, stelde wel iedere vrouw volledig op een voetstuk. En daar nam hij iedere vrouw mee in. Dat was op zich niet gelogen. Alleen, het was uh, maar heel tijdelijk. Ach, u was mijn grote liefde. Dat zegt u tegen alle vrouwen. Wat vindt u het meest fascinerend aan deze figuur, Casanova? Waarom is hij vijf uur theater waard? A, ah, een man die dus zegt, ik wil alles en ik wil het nu. Leven. Leven en leven in het moment. Ten koste van alles. Eens van de ouder, je aan van achteren, in je rug. Geniet, meneer En het andere grote thema, wat ik interessant vind, is dat het een man was die weliswaar in het moment leefde, wat zichzelf betreft... maar totaal niet inzag dat die wereld om hem heen aan het kantelen was. En ik denk... De revoluties die eraan kwamen. De revoluties die eraan kwamen. En hij vond het, met de aristocratie, vond hij het gewoon. Ze hadden daar recht op, op dat genot. Hij is wereldberoemd, maar laten we wel wezen... het is gewoon een bedrieger, een oplichter en een parvenu. Ja. Niks nee, om trots op te zijn. Nee, maar al 2.500 jaar uh, komen mensen daarnaar kijken. Zet de televisie aan... En uh, dat is wat mensen willen zien, en dat is wat er wordt verkocht. Giacomo! Weer een brief van Maron Balletti als Finesië. De enige vrouw die hij heeft laten vallen. Waarom heb jij mij niet gespeeld? Toen nog één versiertruc. Uh, Wil jij voor mij waternimf spelen? Is ook een aardige. Ik heb een goede openingszin. Ja, is, die kan je ook proberen natuurlijk. <lacht> en uh, ja, en je pruik moet recht zitten natuurlijk. Hè? Als je haar maar goed zit. Als je haar maar goed zit, ja. Dat is altijd belangrijk. Laatste try-out was gisteren... en dan vanavond het belangrijkste moment de première. De reportage was van Matthijs van der Wiel. Wie nog geen kerstboom in huis heeft... gaat dit weekend waarschijnlijk nog wel eentje kopen. Want crisis of niet, kerstbomen verkopen nog altijd goed. Ook dit jaar is de verwachting dat er in totaal 3 miljoen worden verkocht. In Utrecht bij een kerstbomenhandel staat verslaggever Karin Alberts. Verslaggever Karin, Karin, eh, heb jij hem eigenlijk al staan, die kerstboom? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik heb nog geen boom gestaan. Ik moet zeggen, vorig weekend zat ik nog een beetje in de Sinterklaas-sfeer. Ik was er nog niet aan toe. Maar er gaat vandaag verandering in komen. Uh, en ja, het is natuurlijk een heikel uh, punt altijd in een gezin: wat voor boom, hoe groot enzovoorts. Dus ik heb een kleine assistent bij me. Of nou ja, klein. Nathan, mijn zoon van negen. Zeggen, Nathan, wat gaan we doen? Hoe, hoe groot ongeveer? Ja, twee meter. Twee meter? Ja. Uh, zie je, er, ja, daar staan er een paar, die zijn zelfs wel drie meter hoog volgens mij... maar dat vind ik een beetje groot hoor voor in de huiskamer... want dan uh, hebben we geen speelhoek meer over. Ja, dan maar iets van 1,70 meter. Oké, okay, nou, daar gaan we eens even naar kijken. En dan loop ik even naar de mevrouw van de bloemenstalling. Het is bloemenstal, de kleine bloemensingel in Utrecht. Een mevrouw van de Leden, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u ons een beetje adviseren? Ja, een, boom... adviseren. Ja? een boom je... van 1,70 meter zo'n beetje? Ja, dan krijg je een woonde kijk, dan gaan we eerst daar beginnen. De, en, en welke soort? Want er zijn heel erg er zijn blauwsparren, Noordmannen, uh, nog veel meer hè? Ja, dat zijn, uh, dat zijn de Maar uh, ja. oh, dit zijn de kleintjes. Dit zijn de kleintjes. Ja, nou, dat is allemaal van een half meter. Ja. Meter en twintig. En dan gaan ze zo omhoog. Oké, okay, nou weet je wat, we gaan even kijken. Ik loop even naar uh, die meneer bij de vrachtwagen toe ze ze de vrachtwagen aan het uitladen. Nieuwe voorraad voor vandaag? Ja, we gaan zo weer een voorraad erbij halen. Wordt vandaag de dag? We hopen dat het een topweekend wordt. Dus laten we daar van uitgaan. En waar hangt dat vanaf? Van het weer en van de mensen tot ze komen. Dus. Maar u heeft er veel voor over, want u bent deze week 24 uur per dag open. Tot 23 december zijn we 24 uur open. Want s'nacht willen mensen heel graag een kerstboom kopen? Nee, maar we kunnen niks binnenzetten. Dus de nachtwag is er dan. Dus als je om virus uur nachts de onbedwingbare behoefte hebt om een boom te kopen, je kun je bij je kopers terecht. terecht? Ja, inderdaad. Dan kan je bij ons terecht. En gebeurt dat wel eens? Jawel, geregeld. geregeld ja? ja? Wat voor mensen zijn dat dan? Ja, verpleegsters, taxichauffeurs, mensen die uit de werken komen, studenten. Dus, dat ja. gebeurt toch wel. En afgelopen nacht is er nog iemand gekomen? Nee, afgelopen nacht hebben we niks verkocht. Maar die nachten ervoor heeft hij er altijd wel op paar verkocht. Maar dat zijn dan dure nachten voor u als u geen omzet draait, ja. maar u moet wel zo'n kracht Klopt. betalen. Ja, maar iedereen denkt dat het allemaal maar pure winst is, dus daar gaat het schat af. Ja, maar u houdt genoeg over, dat wel? Dat, uh, moeten we, dat, dat moet nog blijken. Nu het economisch wat slechter gaat, merkt u dat? Ja. We kopen minder mensen een boom, ja? Ja, ja. ja. zeer zeker. Ja. En allemaal rond de 20, 25 euro willen ze kwijt en meer niet. En dat was in andere jaren meer? Ja, ja. En, en wat voor boom heeft u zelf staan? Ik heb zelf een nortman staan, de beste. Ja, die is ja. erg populair begreep ja. ik hè, de Noordman. Heel, heel erg populair. Ja. En waar zit hem dat in? Niet zo gauw uitvallen. hè. En de mensen zijn een beetje uitgestudeerd op de gewone kerstboom. Dus dat houdt er toch in dat er toch uh, 70% voor een Noordman gaat. Terwijl die wel ietsje prijziger is dan ja, de Zilverspar. Dat ja, dat wel. Maar ja, dus dat heeft mij er toch weer voor over. Het is gek veel hoor. Het scheelt 5 of 10 euro. Dus okay. dat maakt ook niet zoveel uit. Gaat op dientjes. Deze wil ik mama. Je hebt er één gevonden? Nou die, is een, nou die is iets groter dan jij, 1,75. Hoeveel is deze mevrouw? Deze is 45 euro. Gaan we doen. Ja. Verslaggever Karin Albers was dat vanuit Utrecht bij een kerstbomenhandel. Het is uh, zeven minuten voor half negen. Anderhalve week na zijn overlijden wordt Nelson Mandela vandaag van Pretoria naar Kunu gebracht. Het dorp in de Oostkaap waar hij zijn vroege jeugd doorbracht. Morgenochtend wordt hij daar begraven, correspondent Ellis van Gelder in de Ooskaap. Ellis, zijn lichaam wordt nu per vliegtuig overgebracht. Wat gaat er dan gebeuren als er zo landt? Ja, klopt. We zijn hier in afwachting van dat, dat vliegtuig. Volgens mij zijn ze nog niet vertrokken. Ik sta nu in, in Koenu, wat je officieel met een klik van de tong zegt. Noem, het is niet zo ja, makkelijk. Dus, nee, dat is niet zo makkelijk. Nee. <laughs> uh, uh, dat gaat mij niet lukken de hele tijd. Het is de officiële naam. Nou, als hij gaat landen hier op het vliegveld omdaten... dat is ongeveer 30 kilometer van zijn huis af en van de familiegraf. Daar gaat hij ook hier wederom uh, met een processie door de rollende heuvels heen van de Oostkaap. Dit is namelijk een heel landelijk gebied. Uh, en voor me zie ik nou zijn huis, waar hij een deel van zijn pensioen heeft uh, doorgebracht. En daar hebben we al een aantal tenten neergezet waar dan morgen de begrafenis is. Maar de komende uren eerst zijn ze hier dus in afwachting ja, van die processie. De processie van het vliegveld Umtata, 30 kilometer hier naar zijn thuis. Waarom is het zo belangrijk dat hij wordt begraven in dat familiegraf, in zo'n afgelegen gebied? Ja, hij is hier geboren inderdaad in dit afgelegen gebied. Overigens ook met een andere naam, Glachla. Glagla. Ten eerste heeft Mandela hele goede herinneringen hier aan dit gebied. Hij speelde hier op de heuvels met zijn vrienden. Hij dronk melk rechtstreeks uit ouders van een koe. Dus hij heeft er hele goede herinneringen aan... Maar vooral in de costa cultuur dat is de, ja, de vervolkingsgroep, de stam waar Mandela deel van is... is het heel belangrijk dat je begraven wordt waar je vandaan komt. Daar waar je navelstreng begraven is, waar het familiegraf is, ja, daar moet je ook uh, weer terug naartoe. En dan gaan we dat ook trouwens terugzien, die, de, die cultuur van die stam in, in bij de begrafenis, met, met rituelen bijvoorbeeld... Ja, absoluut. Dat wordt eigenlijk vandaag en morgen het, het allerbelangrijkste. We hebben de afgelopen dagen ook al wel wat rituelen gezien. Bijvoorbeeld de oudste kleinzoon van Mandela heeft de hele tijd de wacht gehouden bij zijn, bij zijn grootvader. Zelfs toen ongeveer 100.000 mensen langs de kist opliepen. Maar vooral nu wordt het heel belangrijk om hen thuis te verwelkomen. In de Kosta-cultuur en de traditie geloven ze in geesten. Ze geloven erin dat je dus niet verdwijnt, maar je wordt, zoals ze hier zeggen, een voorouder. Om ervoor te zorgen dat Mandela een voorouder wordt... moeten er heel veel uh, tradities uh, gedaan worden, heel veel rituelen gedaan worden. Zo uh, zijn er onder meer al uh, koeien geslacht... Uh, en ook uh, moet er vannacht de hele nacht gewaakt worden. Uh, ja, en daardoor, ik zorg dus voor een goede overgang naar het hier maal, hierna maals. En Mandela moet een voorouder worden... omdat hij dan ook nog verder invloed kan hebben op het leven van zijn familie. Dus we gaan absoluut juist hier heel veel rituelen en tradities uh, zien... waar Mandela ook mee is opgegroeid. Natuurlijk een westerse man, maar ondertussen ook nog wel heel traditioneel. En dit is heel belangrijk deze dagen. Dankjewel, je Ellis correspondent van Gelder. Ook in Nederland wordt Nelson Mandela morgen herdacht. Dat gebeurt in de Stadsschouwburg in Amsterdam. Een plek die natuurlijk niet toevallig is gekozen. Want Mandela begroette er vanaf het balkon... het Nederlands publiek na zijn vrijlating in 1990. Een van de initiatiefnemers van dit nationaal eerbetoon... is Bart Luuring van ZAM Magazine. Een blad over kunst en cultuur in Afrika. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ziet het programma voor morgen uit? Ja, indrukwekkend. Adriaan van Disfreak, de Jonge, Arthur Japan, Love DJ, Love Supreme... ...Hadewig, Minis, Cape Town, Opera Choir, Typhoon, Jungle by Night... ...ik kan eindeloos nee. doorgaans een lange rij van uh, artiesten en kunstenaars die zullen deelnemen. En uh, wat hebben zij uh, met Nelson Mandela? Waarom doen ze hieraan mee? Want dat zal voor iedereen verschillend zijn. Ja, dat, dat, precies dat zal voor iedereen verschillend zijn. Dat zijn mensen die natuurlijk... Uh, wat ouder zijn en hem erbij zijn geweest toen hij in 1990 op het balkon van de stad Schouwburg stond. Het zijn mensen die op allerlei andere wijze, Gerda Havertong bijvoorbeeld, die en deel uitmaakte van de anti apartheidsweg Maar ook in haar werk vandaag de dag daar natuurlijk erg mee bezig is. Of Noralie Bijer die in een, een artistieke productie, een musical over Mandela heeft gespeeld. Nou ja, dus die, die, die, die inspiratie, die betrokkenheid, die verbondenheid die mensen met Mandela voelen... Die Verschilt uh, per persoon. Veel bekende mensen, dus op het programma, maar ook uh, aanwezig. Prinses Beatrix, bijvoorbeeld. Z ja. En nog meer bekende namen? Uh, ja, Connie Braam uh, zal aanwezig zijn. Ze zal ook het woord voeren. De burgemeester en de meeste leden van, uh, bijna alle leden van het college van BMW van uh, Amsterdam, uh, verwachten we daar. Hub Oosterhuis, uh, uh, ook daar allerlei mensen. Ik doe uh, ongetwijfeld onrecht. Aan de lange lijst van mensen die morgen in de, in de stad Schouwburg, maar ook in de Melkweg, waar later in de middag een programma begint, aanwezig zullen zijn. En uh, je kunt er gewoon naartoe, hè? mensen kunnen er in ieder geval naartoe en proberen binnen te komen. Want dat je kunt er gewoon naartoe, je kunt zijn. ook het programma vinden op samendoormandela.nl. Daar kun je ook herinneringen uh, opschrijven die je aan Mandela hebt. Daar kun je de aanvangstijden vinden en alle informatie die je nodig hebt. Het programma zal ook op een scherm uh, dat aan de schouwburg bevestigd is en uh, dus op het plein te volgen zullen zijn. Waarom is het zo belangrijk eigenlijk dat Nederland zijn eigen herdenking houdt? Ja, ik denk vanwege die, die traditie van, uh, van solidariteit... Die, ...waaraan veel mensen in Nederland meegedaan hebben... ...grote anti-apartheidsbewegingen die in Nederland actie hebben gevoerd... Uh, ...solidariteit hebben georganiseerd met de strijd tegen de apartheid... ...en vanwege die verbondenheid van Mandela met Nederland... En ...dat is iets wat diep gevoeld wordt... ...waar mensen ook iets in herkennen dat niet alleen van belang is geweest... ...voor het Zuid-Afrika nu en toen... ...maar wat ook voor het hier en het nu van belang is uh, geweest... Uh, is het bij elkaar brengen van mensen. Een, een idee van solidariteit waar Mandela voor, voor staat en gestaan heeft. En ik denk dat uh, dus de meeste, of dat de mensen die deelnemen aan, de, aan samen door Mandela morgen. Ja dat die, uh, dat die ze echt bewust zijn van het is niet iets van de geschiedenis, het is iets wat mogelijk en wat we hopen ook een toekomst heeft. Morgen dus. Bart Luiging van Zam Magazine. Dank u wel. Een van de initiatiefnemers van het ja, ja. Nationaal Eerbetoon voor Nelson Mandela. Dat was het Radio 1-journaal van zaterdag 14 december. Zometeen het Tros Nieuws Show met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Zij gaan het onder meer hebben over autozeilen. En wat dat dan precies is, ja, in ieder geval zuiniger... en de toekomst van de auto. Daarover dus straks meer. En ook nog over het vaderverlof, waar het gisteren ook veel over ging. Langere vaderverlof in aantocht. Dat dus straks. Blijf luisteren. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. In eerste instantie natuurlijk naar Gert Kluik. Het stoffelijk overschot van Nelson Mandela is overgebracht... naar een luchtmachtbasis in Waterkloof bij Pretoria. In een speciale ceremonie zullen leden van het ANC... afscheid nemen van de oud-president. Mandela wordt straks met een militair vliegtuig overgebracht naar Kounou... waar hij morgen wordt begraven. Doorlichtwonden komen juist vaker voor in verpleeghuizen... met verpleegkundigen die in het voorkomen van die wonden zijn gespecialiseerd. Dat concludeert promovenda Esther Meester Berends. De verklaring is dat ander personeel minder aandacht voor doorlichtwonden heeft... als er speciaal iemand voor is...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 ANWB Verkeersinformatie. Door een dodelijk ongeluk met een spookrijder eerder vanochtend op de A27 Almere richting Utrecht... is de weg helemaal afgesloten tussen Knoopert-Eemnes en Hilversum. Verkeer wordt bij Knoopert-Eemnes voor de richting Utrecht omgeleid via Amersfoort, via de A1 en de A28. Veel interim-managers kiezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Movir.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 Wij zorgen ervoor dat uw mensen morgen beter zijn dan vandaag. Wij zijn dat andere actiesbureau. Wij, van Levendaal. Levendaal optimaliseert organisaties en mobiliseert mensen. Voor overheid, onderwijs en zorg. Levendaal. Ook financials en DGA's gaan naar movier.nl slash zeker van inkomen.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 Goedemorgen, hartelijk welkom bij de nieuwshow. Tot 11 uur zijn we bij u, Peter de Bie en ik. En wat gaan wij allemaal bespreken? Nou, om 9 uur gaan we het hebben over het vaderverlof. Nou, daar is een hoop gedoe over hoor. Lodewijk, als je zei: de papas krijgen drie dagen extra. Maar onze gast zometeen vindt dat lang niet genoeg. Dan komt Willem Post, want ja, het moest er maar eens van komen. Een boek schreef hij over New York en dan met extra aandacht voor de. Amsterdamse achtergrond van New York. Nieuw-Amsterdam heette het vroeger, hè? Gedoe rond Slotervaartziekenhuis gaan we het ook over hebben. En climate engineering. Hebben wij daar een goed Nederlands woord voor? Ik hou me aanbevolen. Om tien uur een voorstelling over angst in het theater. De magie van het Rijtjeshuis. Arie Storm verzorgt de boekenrubriek. En Van Gogh uit de 3D-printer. 25.000 euro. Nou. Maar dan heb je er ook wel iets dat heel erg op het origineel lijkt. Zometeen gaan we zeilen in de auto, maar eerst gaan we het hebben over een bermbom. Precies, de werkgevers hebben een bermbom laten ontploffen. Dat is zomaar een uitspraak van vakbond FNV naar aanleiding van het interview... in het Algemeen Dagblad met Ineke Dessentier. En dat is de voorzitter van de werkgeversorganisatie FME. Zij heeft het helemaal gehad met die bonden. Het zijn organisaties waar niemand meer lid van is... en die vooral opkomen voor de oudere werknemers, meestal... Wordt er gezegd voor de oudere, blanke werknemers zelfs. Al dus de zelf bijna 60-jarige Decentier. Vakbonden hebben nog veel nut. Dat zegt de 27-jarige Dennis Wiersma. Schaduwminister, is hij door de Telegraaf genoemd van onderwijs en jongeren. Hij werkt op ogenblik voor de pensioen uitvoerder Goedemorgen. In een vorig leven was u uh, chef jongeren, zeg maar bij het FNV. Ja. Um, u moet er iets over kunnen zeggen, uh, of, de, of dat klopt wat Dessentier zegt. Is het inderdaad een club voor oudere, bijna vermomde blanke mannen? Of ja, ik ben natuurlijk niet helemaal neutraal, want ik heb er twee jaar gezeten, wat u zegt. Dus dat, dat, dat klopt. Um, en ik heb dus ook van binnenuit die organisatie gezien. En het is heel lastig. Hè? Want als je dit zegt, daar raak je ze in, natuurlijk echt in hun ziel. Dan heb je ze precies in de hoek gezet. Want uh, dit is een zwakke plek, dat is vakbond. De gemiddelde leeftijd is inderdaad boven de 50. Um, dat je dan uh, alleen ouderen vertegenwoordigt, ja, dat is natuurlijk niet echt waar. Hè? De, de, de, de, ook al... Uh, vakbonden weten heel goed dat als ze de toekomst willen bedienen... dat ze daar iets moeten doen. En er zijn bij de FNV ook 200.000 mensen onder de 35 uh, lid. Maar inderdaad, van die 2 miljoen die totaal van de hele vakbeweging... in Nederland lid zijn, is het grootste deel uh, is, is oud. Ja. goed, die vakbonden realiseren zich dus... dat ze niet alleen voor hun leden, maar ook voor hun niet-leden praten. Neem ik aan of niet? Ja, het, het, het is een of beetje... Of is dat is fictie? Nou, het, het, het interessante is, het ver, verbaast mij... dat het hier zo breed uitgemeten wordt. Want je zou eigenlijk nu, als het economisch slecht gaat... veel meer strijd verwachten tussen werkgevers en werknemers. En hier komt het echt dan naar boven. En is eigenlijk ook wel logisch. Want die belangen zijn gewoon soms echt verschillend. Maar dit is een beetje hetzelfde als dat werknemers zouden zeggen. Ja, bij die werkgeversorganisaties zitten alleen maar oud-politici aan het stuur. Want dat is ook zo. Kijk maar naar Verhagen bij Bouw Nederland. Kijk maar hier naar Decentier. Oud-Kamerlid van de VVD. Het is een beetje strijd. Het hoort een beetje bij. De FNV doet dat altijd met schoonmakers bijvoorbeeld. Of in de supermarkten. Nou ja, zij doet dit hier op deze manier. Of het uiteindelijk helpt, weet ik niet. Maar je mag ook uh, verwachten van iemand van de VVD dat hij zich verzet tegen die linkse tussen aanhalingstekens, vakbonden. Dus ja, ik was niet zo heel erg verbaasd hoor. Nee, en dat, vind ik dus, dat vind ik dan weer jammer. Oh. En, maar, oh. en, tuurlijk, je mag je wel verzetten in het spel, mag, mag dat allemaal. Maar we moeten niet vergeten, hè, er zijn heel veel mensen lid van, van zo'n vakbond. Uh, maar het belangrijkste is eigenlijk... Uh, die vakbonden doen ook heel veel goede dingen voor mensen die er aangesloten zijn. He, ze helpen elkaar. Ik was bij FNV Jong, uh, ben ik daar juist begonnen... omdat ik zag dat jongeren vrij snel op de arbeidsmarkt komen... of met een hoge studieschuld... Uh, en, en ook geen, niet makkelijk een baan kunnen vinden. En als ze een baan hebben, is die tijdelijk... En die hebben behoefte aan tip en tips, hè? hulp bij uh, omgaan met geld, solliciteren, onderhandelen. Maar waarom worden die jongeren dan geen lid regelen? van die vakbond, als die zo belangrijk voor hen is? Nou, het, het, het is niet aan zich dat je denkt, oh, de vakbond, dat is het. Nee, ik zoek een plek waar ik die hulp kan krijgen... waar ik empowerment kan vinden, zeg maar. Nou, dat netwerk dat biedt, uh, uh, biedt een vakbond. Um, dat dat veel beter kan en dat dat veel laagdrempeliger kan... dat, dat, dat vonden wij ook, hè. Als je 16, 17 euro per maand moet betalen... Ja, dat houdt je misschien wel tegen, in ieder geval mij als jongere. Nou, hey, bij, hoeveel biertjes zijn dat? dat? Dat zijn veel biertjes. Bij FVV Jong is het toen 25 euro geworden, maar um, per jaar... Dus Dat scheelt een slok op een bordel, zou je kunnen zeggen. Ja. Um, maar in de, de tweede reden dat die vakbonden belangrijk zijn, is dat er in het hele systeem wat we in Nederland hebben, het best wel goed is dat je af en toe wat controle hebt tegen dat de overheid te veel invloed heeft of dat de werkgever te veel macht heeft. Uh, uiteindelijk ben je toch maar als werknemer maar in je eentje en uh, ben je er heel makkelijk uit, uit te gooien. En de, de werkgevers hebben gewoon toch ook bela belang bij het bestaan van die vakbonden. Want met wie ga je anders praten? Nou ja, en dat, en vooral bestaan bij die belangrijke... Uh, lang bij die werknemer. Want over vijf tot tien jaar... denk ik maar niet dat je dit dan nog kan zeggen. Want uh, dan, dan is er weer een krapte op de arbeidsmarkt. En dan heb je ze heel hard nodig. Zeker in de metaal. Uh, en dan mag je er goed voor zorgen. En dat je daarop voorbereidt, dat vind ik alleen maar terecht. Dus ik, ik snap wel deze tijd een soort spel naar buiten. Uh, maar we moeten niet vergeten... we hebben ook geen ander alternatief voor de vakbonden. Nou ja, je zegt, ik snap het spel wel. En ik snap ook wel waarom het gebeurt. Ik snap het eigenlijk helemaal niet. Want... Uh, Waarom zou je het doen? Het is uh, zo dik en zo vet... dat je, je kan niet anders dan gewoon onder in het conflict zoeken. Er moet dus iets zijn waaraan ze zich ongelooflijk irriteert en stoort. Ja... Ik denk nog niet eens dat dat de inhoud is... maar dat dat meer de tools zijn die vakbonden gebruiken. Dus bijvoorbeeld staken. Zij vindt dat niet kunnen of vindt dat, niks, vindt dat niet meer van deze tijd. De gele hesjes, de petjes en de fluitjes die dan voor je gebouw staan. Nou, Oké, okay, dat, dat, dat is een kwestie van smaak. Maar ik denk dat als je in die rol zit... dat je moet beseffen dat het in het hele systeem... om te zorgen dat je goede arbeidsvoorwaarden hebt... en dat je draagvlak hebt onder je werknemers... dat ze hun werk goed willen doen, dat dat belangrijk is. Hmm. Um, ja. Bij de FNV komt het geluid vandaan... ja, ze heeft gewoon een beetje verloren bij de CAO-onderhandelingen... en is nu gewoon een slechte verliezer. Ja, nou, zo lijkt het een beetje, maar eh, kijk, de punten die ze aandraagt... Is, is dat ook nooit zo lekker als je dat doet in, in een situatie waarin je een soort aanval zoekt... omdat je nou ja, niet tevreden bent over hoe het proces is gelopen. Maar er zit natuurlijk wel iets in over die representativiteit. Dat hebben wij ook gezegd. Bij FvV Jong hebben we op een gegeven moment gezegd... er moet een hele nieuwe top komen in die vakbonden. Want eh, goed, er zitten wel groot. vijf oude mensen. Ja. nou Weet je wat grappig is? Jij zei net, uh, Desintier die zegt, ja die vakbonden met die pitjes en, uh, en die fluitjes, dat is niet meer van deze tijd. Maar Jos Brokken van FNV Bondgenoten, die zei de standpunten van Desintier doen sterk denken aan de negentiende eeuw. Dus die ja. gaat nog wat verder terug. De industrialisatie, de mechanisering, de schaalvergroting van de economie leidde tot de opkomst van de arbeider die de ambachtsman in de structuur steeds meer verving. Slechte arbeidsomstandigheden, losse arbeid, sociale ellende. Dus gaat er nog eens overheen. Desintier vindt het niet meer van deze tijd, maar hij zegt, ja, zij gaat helemaal terug naar de 19e eeuw. Ja. Dus ze overtroeven ja, elkaar in historisch besef, boeiend, ja. ja. Want je ziet, ik, ik heb twee jaar gezeten en je ziet ook uh, dat uh, bij er een, bij een, nou, best wel een deel, denk ik, in de, in de vakbeweging een soort angst is, dat we teruggaan honderd jaar in de tijd. en de tijd dat niemand meer uh, echt veel recht had. Geen vast, uh, vaste arbeidscontract. Uh, arbeidscontracten. is dat, vaste dat niet een beetje overdreven, dacht ik? Ja, ja, het is maar net waarvan je denkt, hè, wat, wat blokkel je af? En voor, voor, voor de, uh, de, de vakbeweging is het bijna een strijd uh, tegen het verlies. Hè? Je, je ziet veel verworven rechten en, en, die, en die worden minder. De overheid trekt zich terug, werkgevers hebben het lastig... ...dus dan moet je daar flexibel mee, mee bewegen. Uh, als je dat te veel doet, dan is uh, misschien wel uh, de keerzijde... ...dat je helemaal niks meer hebt als, als werknemer om je aan vast te houden. Dan heb je geen contract meer, niet het aantal uren is bekend. Dat zie je bij jongeren, nul uren contracten... ...bijna geen looptijden meer van het contract. Dus uh, na twee, drie maanden ben je je baan weer kwijt... Ja, als je dat voor iedereen zou hebben, dan ga je wel een stuk terug in de tijd. Dus ik denk dat daar de angst zit... En daar moeten we niet naartoe. Maar daarom is het zo belangrijk dat we dat dus uh, een beetje in fatsoen met elkaar doen. Uh, want ook nu hebben werkgevers er belang bij dat hun werknemers uh, een beetje naar hun zin hebben. En dat ze willen blijven en dat ze zich hard willen maken om dat bedrijf weer winstgevend te maken. En dat is in de metaal ook hard nodig. Hoe, hoe is in uw tijd eigenlijk, dat u zat, u bent nog niet eens zo lang weg natuurlijk bij die FNV, eigenlijk bedacht dat je dan wel die jongeren erbij zou kunnen betrekken. Want dat blijft dus het probleem. Ja, bij de FVV, je ziet heel erg een discussie over... Nou, je hebt verschillende doelgroepen. Je hebt dat met jongeren, maar ook met vrouwen met en met allochtonen. Moet je daar nou apart iets voor organiseren of niet? En, en dat is heel moeilijk. En bij de FVV, toen ik daar binnenkwam... was het uh, de jongerenafdeling geen zelfstandige entiteit, zeg maar. Uh, dus je had ook niet echt een eigen agenda, niet eigen leden. Ja, en dan kan je niet echt bouwen aan iets waar jongeren zich thuis bij voelen. Dus wij hebben gezegd, nou dat moet wel gebeuren. Dat is ook gebeurd uiteindelijk. Uh, en daardoor kan je nou ja, bouwen aan iets waar jongeren zelf vormen kunnen geven. En zonder dat je af en toe van bovenaf zegt, nou, misschien moeten we dat nu even niet doen. Dat is niet zo handig. Bijvoorbeeld met pensioenakkoord destijds. Dus um, ik, ik vind dat wel uh, belangrijk. Maar dat betekent niet uh, dat die manier van organiseren meteen nog aansluit bij wat de maatschappij wil. Uh, lid zijn, dat is toch niet altijd meer wat iedereen doet. Maar toen er dus een aparte entiteit voor die uh, jongeren was, werd je dan eigenlijk serieus genomen door die vakbond of niet? Of zat je er eigenlijk toch maar een beetje een schaamlap bij? Ja, je wordt serieus genomen omdat uh, je überhaupt een hele belangrijke groep hebt... die de vakbeweging heel hard nodig heeft. En daar is iedereen zich van bewust. Mm. Uh, dus toen wij zeiden, hey, er moet vernieuwing en verjonging komen in, in, die, uh, in die vakbond... maar ook bijvoorbeeld in de pensioenen. Dan kregen we er alle ruimte voor om mensen op te leiden en die ook te plaatsen. En dat lukt dan ook. Uh, dus is, uh, dus uh, het zegt ook, lijkt een beetje te zeggen dat het een soort onwil is... Hè. Uh, nou, als die desin is, het eerder onmacht. Maar ik denk dat er een hele grote uh, uh, drang is om te vernieuwen en te verjongen bij, bij de vakbonden. Uh, maar dat dat best moeizaam is, gezien waar je vandaan komt. Dat alles goed geregeld was, dat je alle uh, steun had van de overheid, van de politiek. En dan moet je nu tegen vechten. En, en, en toch zie je dat dingen afgebroken worden. Maar, maar was het sfeertje niet vaak wel van, ja, het is allemaal wel leuk wat jullie bedacht hebben. Maar nou even rustig hoor, want er, iets anders heeft prioriteit. Uh, ja, soms ook, natuurlijk. Hey, hey, maar jongen willen altijd snel en, en vlug. Maar in die zin denk ik wel dat vakbeweging daar ook nog een slag kan maken. En je ziet nu bij het CNV, daar zoeken ze een nieuwe voorzitter. Het zou mij goed wijken als daar gewoon echt jonge mensen worden neergezet. Zodat je die als een soort voorloper, een wat kleinere bond, kan je wat makkelijker wenden. Dat die als echt voorloper is op inhoudelijke vernieuwing, maar ook op de vorm. En waarom altijd dat lidmaatschap? Waarom niet andere manieren Precies, van betrokkenheid? Dat je een andere vorm kiest voor die bond. Want als ze dan toch geen lid meer worden, je zegt nou, dat kost dan toch wel te veel geld. Oké, okay, dat is op een gegeven moment ook een gegeven. En dan moet je er misschien nadenken over alternatieven. Dat heeft zij trouwens ook wel gezegd... Hè? Dat, dat, dat ze aan ja. een alternatief wil werken... en daarmee in overleg gaat met onder meer uh, hoogleraren... Is er een alternatief denkbaar voor een de vakbond, die wat, wat, wat laagdrempeliger is, wat goedkoper, waardoor je toch een bepaalde graad van organisatie krijgt? We, we hebben een keer gezien, het was het alternatief voor vakbond, he, onder andere van mij, Vos. Nou, dat deed ik eigenlijk dan toch te veel op een vakbond, want dat heeft nog geen 2000 reden. En het bestaat al heel lang, dus dat is niet het alternatief. Wat je wel ziet bij ondernemingsraden, is dat daar ook fracties ontstaan die niet geleerd zijn aan vakbonden. Uh, soms zijn ze ook wel geleerd aan vakbonden. En soms werkt het ook echt heel goed. Er zitten er ook veel jongeren in. Zit er zitten ook veel vernieuwing in. Denken ze constructief mee. Maar er zijn ook plekken waar jongeren zelf zeggen. Met name jongeren. Wij gaan onze eigen fractie beginnen. Bij DSM is, is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld. En je ziet dat dat heel succesvol gebeurt. Die dus zijn een van de grotere fracties geworden. Dat zijn manieren waarop je ook kan organiseren. Ja. Oké, okay, dus dat gebeurt ook wel. Nou, uh, ja, Desintier wordt opgenoemd uh, als mogelijke opvolger van uh, Bernard Wientjes. VNO-NCW, de invloedrijkste Nederlander. Ja, goede start. <laughs> dat belooft nog wat. Ja, Vuurwerk. Ja, nou, het is bijna ook nieuw, dus uh, ja. wie nou. weet. Maar goed, de, de, is, wordt, wordt dat met angst en beven tegemoet gezien, of niet? Deze nou, mogelijke. Ik, ik, ik zou het mooi vinden als we een soort paraplu vinden waarop we die discussie, voeren, onder die discussie voeren. En je hebt allemaal rapporten van de afgelopen maanden gezien, voor, van de Raad voor Regeringsbeleid, over de lerende economie. En we zagen het ook bij de onderwijsraad. En je zag het bij het SCP over de Sociale Staat. En die zeggen eigenlijk allemaal, eh, ouder worden, dat is het nieuwe ontwikkelen. En eh, vakbonden zien dat nog een beetje als ja, maar dat betekent dat ik. Uh, iets afbreekt. Dat betekent dat ik uh, langer moet werken, dat ik uh, minder rechten opbouw, of misschien mijn scholingsrechten. Dat, He, dat, de, de, de, dat is oldschool denken, toch? Uh, ja, maar er, is, er zitten veel schotten tussen. Als ik nu een vaste baan heb, dan bouw ik uh, een potje op voor ontwikkeling, scholing en ontwikkeling. Maar als flexwerker mag ik dat potje niet gebruiken. Terwijl, uh, waar, waarom mag ik dat potje niet gebruiken? Breek dat schot nou open, geef die potten, uh, ono fonds heet dat, daar zit echt heel veel geld in. Maakt dat dan ook mogelijk voor jongeren? Betaal de redenering is natuurlijk heel simpel. Daar zie je, je hebt het niet aan meebetaald. dus je gaat er niet uit vreten ja, ook. En, en dat vind ik jammer, want wij worden als, als jongeren wel geacht... om mee te betalen aan de zorg, aan de AOW-premie, noem alles maar op. Uh, en andersom is dat dan niet zo. Terwijl een tweede studie volgen, terwijl ik anders in de, thuis op de bank zit... omdat ik geen baan kan vinden. Ik kost nu een tweede studie nou, misschien wel 10.000 euro. Uh, Lange doorstuderen is dus heel erg uh, prijzig. Ja, en, en, en dan zie je toch veel oude mensen zeggen van ja, maar ja, je moet niet zo ga eerst maar eens een tijdje werken ja, maar als ik die baan niet kan vinden. En dus er zit wel een soort conflict daarin en ik vind dat vakbonden daar echt de voortouw in moeten dus daar nemen. Dus er zou Gewoon... meer solidariteit moeten komen tussen ja, de, de generaties. Af en toe, uh, naar de andere kant op, ja. Ja. ja. Maar goed, uh, het heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat we steeds ouder worden. Dat de bedoeling is dat we langer blijven werken. Dat we misschien gewoon ook genoeg moeten nemen met wat minder salaris. Weet je, eigenlijk zou je over die hele opbouw van het werkzame leven eens een pittige discussie moeten voeren. Dat ben ik eens. Zeker ook omdat je solidariteit... als je wil dat je met z'n allen risico's deelt... want op zich is dat positief. Als je dat wil dat dat nog draagvlak heeft... dan moet je dat helemaal ombouwen. We hebben ooit de AOW bedacht in 1957... omdat ouderen relatief de armste groep waren. Uh, 50, 60 jaar later is dat echt andersom. Maar goed, toen werden ouderen ook 75 of zo... Ja, hooguit. Ja, en, en, en misschien worden we de eerste mensen die misschien nu 100, uh, 140 uh, of zo wordt, is wel geboren. 140, <laughs> maar meteen. Oh, nou, dat maar zou je zeggen. Je werkt met pensioenvols. Ik denk dit, dat ze dit, daar dit, niet blij dit, mee zijn, hoor. Dit is, het type, dit is misschien zo'n voorbeeld. Ik zag graag filmpje op tv van de mobiele telefoon van 20 jaar geleden. Ja. Dat mensen zeiden: Nou, nee, nee joh, dat ga ik echt nooit gebruiken. Die heb ik echt nooit nodig. Nou, misschien is dit over 30 jaar wel een fragment van. Nee, 140, dat worden we toch niet? En dan zijn we toch geworden. Okay. Ja. Zij, even nog tenslotte de, de opmerking. De, de, de, de FVV noemt het een bernboom, het is misschien de schothagel, maar is dus uiteindelijk wel nuttig om weer een discussie op gang te krijgen, hoe bot die ook is, even in het begin. Ja, het is wel een beetje, de hele tijd weer, ja, het is een soort achterhoeder-discussie. Hm. Ik bedoel, in het hele systeem wat we in Nederland hebben, is het heel goed dat we die, die checks en balances hebben. En de vakbond hoort daarin, de overheid zit daarin, werkgevers zitten erin. Um, en dat bij elkaar uh, uh, leidt er hopelijk toe dat je. Uh, de, een, een, nou ja, een mooier, mooier werk het Nederland van maakt. Maar ja, af en toe gaat het misschien een beetje traag. Ja, dat is wel het idee. En uh, ja, dat is, Ik vind dat ook vaak wel eens te traag. Ja, maar dan moet je niet met dit soort dingen komen. Dat, dat versnelt het in ieder geval niet. Oké, okay, hartelijk dank. U hoorde Dennis Wiersma. Het ging dus over de aanval van Ineke Desnetje... van werkgeversorganisatie FME op de vakbonden. We hebben nog wat informatie bijgezet bij ons op de website www.newshow.nl. Hartelijk dank. Zeilen, het is geen term die je bij een zuinige auto verwacht, maar toch kunnen ook auto's tegenwoordig zeilen. Ja, dat is de Nederlandse vertaling voor zegen. Het is een nieuwe techniek waarmee de motor tijdens het rijden bewust uit wordt gezet om zo minder brandstof te verbruiken. Dat kan makkelijk want auto's hebben op veel momenten helemaal geen brandstof nodig tijdens het rijden. Volgens autofabrikanten scheelt de techniek 10% brandstofverbruik. BMW, Porsche en Mercedes maken er al gebruik van en Bosch wil de techniek nu binnen twee jaar op de markt gaan brengen voor diesel- en benzineauto's. Of dat nou de moeite waard is, dat gaan we bespreken met David Bakels van het Autotijdschrift Karos. Goedemorgen David. Goedemorgen Wike. Ja. Je auto automatisch uitleggen. Hoe voelt dat? Weet ja. je dat? Leg dat eens even uit. Want voor veel mensen is het toch nog een raar verhaal. Nou, het is te vergelijken met als jij met je fiets een helling afrijdt. En je hoeft dus niet te trappen. Dan hou je je trappen stil. En dan ben je ook aan het zeilen. En dan doe je zo je voetjes zijlen. omhoog. Ja, precies. Dat is wat die automobielfabrikanten natuurlijk voor ogen hebben. En dat hebben ze niet voor niks uh, in het vizier. Want die autofabrikanten die staan in het centrum van de belangstelling. Auto's zijn... Uh, de autowereld is verschrikkelijk in beweging. Iedereen weet dat ze vervuilen. Ook al is het maar een klein deel. De focus is op de automobielwereld. Die is dus gebonden aan enorm zware milieueisen. Vanuit Brussel uh, is, uh, wordt dit jaar besloten in het parlement... of er weer nieuwe, strengere verbruikseisen gaan gelden... En die zijn dermate streng dat fabrikanten rigoureus moeten ingrijpen uh, om bepaalde verbruiks- en vooral uitstootnormen ja. te halen. Wat mij nou zo raar lijkt, als je in een auto zit en de, dan is de motor opeens uit, ja. dan kan je volgens mij het idee hebben, ik heb geen grip meer op de zaak. Doet alles het verder dan nog wel? Alles doet het hartstikke. Oh. Ja, want het, waar jij het over hebt is een, in feite een start-stop systeem. En dat is wat meneer Bosch, waar jij het over hebt, ja. uh, ook voor ogen hebt. Het, het zit al op, op, uh, op het ogenblik 50% van de auto's. Oh? Nog maar drie jaar geleden was dat nauwelijks 10% van de auto's. En ik denk dat over nog eens twee jaar... dat vrijwel 100% van de auto's het heeft. Het gaat erom dat inderdaad er zolang er geen vermogensvraag is bij een auto... Geen vermogensvraag. Ja, geen vermogensvraag. Dus heeft u, dat dan heeft hij ge, ge, gewoon genoeg snelheid... dat hij gewoon uh, ja, wel doorrolt. Zodra zo jij, zegt, ja. als jij je voeten lift... Dus zo'n auto zit... we hebben het over de maatschappij en Big Brother... en het verzamelen van data en sensoren overal op. Auto's zitten ook helemaal vol met sensoren. Zodra een auto gaspedaal voelt dat jij niet hard drukt... of helemaal niet drukt... is dat het signaal om af te slaan... of althans op twee cilinders te lopen... of zelfs... Heel, ja, af te slaan en misschien zelfs wel lucht op te vangen... die te verzamelen, ja, zover is het al... dat op het moment dat jij weer je voet zachtjes op het gas zet... dat die motor niet alleen aanslaat... maar met die verzamelde lucht een soort turbo- en compressoreffect... Verzorgt, waardoor je weer voortgaat. Maar dan ga je toch, als je dat op de snel, uh, snelweg doet... ga je toch steeds langzamer rijden... totdat het je niet meer zint en je weer op dat gas uh, drukt. Terwijl juist de theorie natuurlijk was. Uh, uh, Doe dat nou zo gelijkmatig mogelijk? Ja. Dan gebruik je zo min mogelijk ja. benzine of, nou ja, of diesel. Die, die discussie, we hebben. discussie die hebben we op deze plek al eerder gevoerd. Ik denk dat groen rijden... Uh, niet alleen met start-stop-systemen te maken, wat maar facet is... maar gewoon met de hele mentaliteit. Wat willen we eigenlijk? Nou, de autofabrikanten willen auto's verkopen... maar wij mensen, en misschien die automobielfabrikanten uiteindelijk ook... willen gewoon schone lucht. Dus ik denk dat de mensen En zo snel mogelijk van... ergens zijn, hoor. Juist, ja, ook, ook. Maar je wilt toch ook kunnen ademen. Kijk eens wat er op het ogenblik in China voor hm. nieuwsbeelden... Hè, dat je gewoon gele smog. je kan niet eens meer ademen. Maar luister, Daar gaat het... Uh... Het is een dubbel belang eigenlijk. Ja, maar goed, als je dan voor schone lucht gaat. dan zou je zeggen. doe dan maar helemaal elektrisch. In plaats van iedere keer een beetje. een procentje hier en een procentje daar af te knabbelen van het brandstofverbruik. Misschien dan tien in dit geval, maar toch blijven er toch altijd nog negentig over. Uh, ja, maar elektrische auto's. elektrische auto's die zijn natuurlijk ook niet helemaal. Uh, nee, maar dan heb je in ieder geval. In, dus dat begrijp ik wel. Daar hebben we het ook wel eens vaker over gehad. Maar mm -hmm. dan heb je in ieder geval in die steden. die schone lucht. Ja, het is, je hebt dus een plaatselijk voordeel. Ja. Een plaatselijk voordeel. Voordeel. Maar daar wonen de meeste mensen namelijk. Ja, precies. Dus daarom zie je ook steeds meer stadscentra-afsluitingen. Utrecht is op het ogenblik hot. Maar een verlaagde uitstoot in die stedelijke gebieden... wordt onder andere met het start-stop bereikt. Ik beschik niet over exacte meetdata. Ik heb er wel een heleboel, maar ze spreken elkaar een beetje tegen. Ik weet niet of het effect van een start-stop systeem, he, zodra je bij een stoplicht komt, slaat je motor af. En zodra je stoplicht weer op groen gaat en jij gas geeft, slaat je motor weer aan. Ik weet niet of dat ook werkelijk tot een schonere motor werkelijk leidt. Ik weet wel dat het misschien tot iets lagere verbruikscijfers zou kunnen leiden. Maar ook dat, ja, we weten ook allemaal dat in die autowereld de, de verbruiksnormen en de testmethodes die wijken nog alles af. Ik ben klassiek uh, geschoold in autotechniek en ik weet niet beter. Dan dat bij een startmoment van een auto. Uh, rond de 18% extra brandstof wordt uh, gevraagd. Want de temperatuur, afkoeling, hoe weinig ook. zorgt ervoor dat de motor even. Hè, het wordt nu wel heel technisch hoor. Nee, nee, nee. Maar snap maar je, door. Het zal best verbeterd zijn. Als ik, ik het nog kan he volgen, is het goed. Ja, ja oké, okay, gelukkig. <laughs> ik heb ook een groene traai <laughs> aan. <hè. laughs> ja. Um, uh, het, die verbruiks. Uh, sorry, die. Um, het zal vast heel erg verbeterd zijn... want de technieken hebben inderdaad niet stilstaan. maar of wat het feitelijk voor groen effect heeft... dat, dat, dat is me niet helemaal duidelijk. En, maar nogmaals, die fabrikanten hebben een belang... dat ze moeten voldoen met hun totale modellengamma... aan een bepaalde uitstootnorm, hoeveelheid. En, en, die is, en daar fabriceren die auto's, automobielfabrikanten dus onderdelen... en ook auto's naar. En dat staat dus... Uh, het, het, de neuzen staan wel dezelfde kant op, alleen de... de, de de doelen zijn anders. De automobielfabrikant wil gewoon kunnen verkopen. En overheden die het instellen, die willen schone steden ja. en schone lucht. Maar, maar, dan maar dan nog even, de, de, de, de, de, gewoon puur de praktijk. Ja. Want ik bedoel, je, je ja. had wel een hartstikke leuk voorbeeld met je fiets van de, van de berg. Ja. Maar we ja. wonen hier in Nederland weinig bergen en weinig heuvels vanaf van de, te ja. rijden. We rijden natuurlijk normaal gesproken met het meeste op de snelweg... en kachelen een beetje aan. Als je daar toch je voet van het gaspedaal af had... dan ga je toch langzamer rijden, of niet? Nou, als jij in de file, een, uh, als jij in de file in de verte een file ziet opdoen met van die matrixlichten. Ja. Dat, en je gaat. Dan ga je van je gas af. Ja. En op dat moment. Nee, Oké, okay, dan werkt ga het... je zeilen? Nee, zeker. Da daar werkt het voor. Maar het is toch de bedoeling? Want ze hebben het over 10% reducties, terug nog in een derde van de gevallen. Een derde van de tijd. Ja, ja zou, zou het werken? Dat betekent dus gewoon dat je tijdens het rijden daar. Uh, uh, uh, ...al maar aan het zekelen en niet zekelen bent. Ja, dat ben ik met je eens. Ja, Bedoel je dat? Ja, maar hoe, hoe, hoe moet dat dan? Want je gaat dan toch... Of, en dan weer harder. En dan ga je dus... Bij 90 ga je dan dus opeens gaat die motor weer aan... ...en dan rij je weer 110 en dan zal ja. ik... Ja, nee, maar dat is dus ook... Dan heb je het weer, wat ik net heb al zei. Zo'n opstartmoment. Heb je wel auto gereden in zo'n zekelauto. Ja. Zeker. Ja, en, ik heb het al gevoeld. Het is er al lang. Hè? Die hele startstoptechniek ja, is er al. Vooral in de duurdere merken. Maar goed. Wat Peter nou zegt. Want wat, wat, wat voel je dan? Dan opeens dan nog is die motor uit. Ja, die motor is uit. En, en jij blijft dus wel hetzelfde ja, je, je, tempo je, houden. Precies. Je, nou, je houdt niet hetzelfde tempo. Nee, nee je, rijdt je zakt uit. af. Dus wat Peter zegt is in, in theorie gewoon... Juist, je zakt terug in snelheid. Ja. Totdat je weer gas kunt geven. Hè? Het goddelijke geval is een file toch maar niet blijkt te bestaan. Helaas is het niet zo. <laughs> Nee, dus het is, het is een aan- en uitschakel, daar heb je gelijk in. En dat schijnt dus een enorme reductie op te leveren. Ja, ja. Maar ik. Ja, ik weet nogmaals. Niet. We hebben hier een discussie aan de hand. Dat start-stopsysteem is maar zo klein. Als je met een helikopter boven gaat vliegen en dan. dan ja. Het Jij is zeg, zoveel het breder. Het zijn eigenlijk peanuts. We, zou, we zouden dat op een ik hele vind... andere bocht moeten gooien. Ik zei al net het elektrisch. Nou, ik, ik heb begrepen dat je daar niet helemaal voor gaat. Wat zou het dan moeten ja, zijn? Nou, ik, ik zou, toch zeg maar, wel? Oh. Ik, ik ga niet, ik ga voor alle. Luister, de, de automobilisten, is... eh, de, laat het zo zeggen, de automobielindustrie gaat uiteindelijk niet voor elektrisch, toch? Ze hebben toch zoiets van, nou. Ja. Pff, nou, er is een manifest net getekend. Uh, Elf maanden geleden, een manifest door de gezamenlijke Duitse autofabrikanten BMW, Mercedes, Ford, maar ook de Japanners, Nissan, Toyota... die dus uh, Brussel hebben gevoerd, en ik neem aan ook andere overheden... Uh, met, een, met, met het verhaal, wij gaan eigenlijk nu de brandstofcelauto verder ontwikkelen. We willen eigenlijk de elektrische, vol-elektrische auto... gaan we niet meer eigenlijk oh. verder ontwikkelen. En ja, wat Althans, is brandstofcelauto dan? Dat is met behulp van vloeibare waterstof en zuurstof elektrische energie aanmaken. Dus je, je auto is een soort kleine elektriciteitscentrale geworden. Ja. Met, het enige wat je nodig hebt is vloeibare waterstof. Nou, dat moet je ook maken, dat klopt. Ja. Ja? ja, maak het even kort, want we zijn bijna aan de tijd. Oké, okay, nee, dus, en dat is, eh, ook al vanwege het, het feit dat je gebruik kunt maken... van de infrastructuur van benzinepompen... Ja. is dat een veel snellere en ook nog schonere oplossing. Dus dit is gewoon allemaal klein bier eigenlijk? Ja, zoals meneer, eh, de meneer van de FNV net ja. zei, als, als u dat tenminste, is over die zaktelefoon ja. van een paar jaar geleden... Ja, ja. als wij over een paar jaar de... Ja? Deze discussie bekijken, dan denk je al, oh, gut. Ja, Oké. Okay. David Bakers, dankjewel je wel. Van het autotreisselt ja. karos. Het ging dus over auto's die steeds zuiniger worden. Maar ja, uit... Wij kondigen de lente al aan in vroege vogels. Terwijl mensen klagen over korte dagen en de komende winter... hebben vogels het voorjaar in de kop. Ja, ook die grote bonte specht. En verder gaan we een nieuw oerend kweken. Er komt een, zeg maar, taalvirtuose columnist. en... Ik schud even aan de verse kerstboom die hier staat. Het zal u verbazen hoeveel dieren daarin zitten. Duizenden. Radio 1. Morgenochtend van 8 tot 10. Vroege vogels. Het nieuws van alle kanten. Bij de Libris Boekhandel zijn we vol van boeken. En vol wensen. Zo wensen wij u heel veel leesplezier met Norwegian Wood. Het meesterwerk van de Japanse schrijver Haruki Murakami. Een indringend verhaal over de onmogelijke en dappere liefde van een jonge man. Exclusief bij Libris voor maar 5,95. Libris Boekhandel. Vol van boeken. In kassa, foto's, documenten of filmpjes bewaar je tegenwoordig in de cloud. Maar zijn je data daar veilig? Te veel vitamine kunnen zorgen voor nare bijwerkingen. Maar de verkoper vertelt dat er niet bij, blijkt uit onderzoek met de verborgen camera. En hoeveel kans heb je op de hoofdprijs in een loterij? Vanavond in kassa 5 over 7 bij de Vara op Nederland 1. Dit is Radio 1.